It's unlike anything I've known We both know it's just a matter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 De immigratie kost Nederland per saldo ruim 7 miljard euro per jaar. Dat heeft het onderzoeksinstituut Nijver uitgerekend in opdracht van de PVV. Bij de berekening heeft Nijver gekeken naar de kosten en baten van de immigratie van niet-westerse allochtonen. Partijleider Wilders vindt het resultaat schokkend. Hij ziet er aanleiding in om te herhalen dat de immigratie drastisch moet worden beperkt. Volgens Wilders kan zoveel geld worden bespaard... waardoor forse bezuinigingen op allerlei voorzieningen niet nodig zijn. Hij roept andere partijen op serieus... ...naar zijn voorstel te kijken. Vorig jaar wilde de PVV van het kabinet weten... ...wat de kosten en opbrengsten zijn van allochtonen. Toenmalig minister Van der Laan weigerde dat toen te laten uitrekenen. Nederlanders die naar het WK voetbal in Zuid-Afrika gaan moeten waakzaam zijn. Met dat advies komt Buitenlandse Zaken na een dreigement van een Saoediër die in Irak is opgepakt. Die zou van plan zijn om uit naam van Al-Qaeda een aanslag te plegen op het Nederlands of het Deense Elftal of op supporters van die landen. Hij zou daarmee wraak willen nemen voor beledigingen aan het adres van de profeet Mohammed. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebeschrijding zijn er geen concrete aanwijzingen dat de Saoediër zijn plannen ook echt wilde uitvoeren... Toch heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn reisadvies voor Zuid-Afrika nu aangepast. Door een stroomstoring zitten in Limburg nog zo'n 13.000 huishoudens zonder stroom tussen sint Odiliënberg en Susteren. De storing, waardoor aanvankelijk 15.000 huishoudens geen stroom hadden, ontstond rond drie uur door een bedrijfsongeval bij een groot verdeelstation in Maasbracht. Door de storing hadden ruim 20.000 huishoudens ook enkele uren geen water. Het waterleidingbedrijf heeft inmiddels een noodvoorziening getroffen. Het is niet duidelijk wanneer alle huishoudens in Minder-Limburg weer stroom hebben. Het weer. Vanavond is het helder. Vannacht koelt het af naar een graad of vijf en er kan mist optreden. Morgen is het vrij zonnig en het wordt 15 tot 20 graden. Dit was het NOS.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 Thank you.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 Thank mm -hmm. you.